In totaal werden vier jongeren gearresteerd. Volgens de politie had onrust te maken met het suikerfeest... waarmee moslims de ramadan afsluiten. Veel jongeren gaan dan naar de bioscoop. En dat leidt vaker tot onrust. Oudere organisaties en mantelzorgers vragen de Tweede Kamer... om de verplichte vergunning voor het aanbouwen van een woning op eigen erf op te heffen. Op die manier moeten hulpbehoevende ouderen... sneller in de buurt van hun kinderen kunnen gaan wonen. De regels voor aanbouwen zijn in 2004 wel versoepeld... Maar gemeenten doen nog vaak erg lang over de procedure. Dat leidt er soms toe dat ouderen zich gedwongen voelen om alsnog in een instelling te gaan wonen. Het weer: plaatselijk eerst nog dichte mist, verder zonnige periode en droog. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het.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 Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride. dkmy all up in my eye. You gotta rider, bag with a lighter, stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig. Here with this handsome kid, here. Sick a cigar right from cubic bar, just bite it. It's for the look, I don't like it. Little way to hand you on the hands stay all play. Keep it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs>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 Nou, één ding is zeker. Mijn voorganger Maurice Mulder, die heeft warme oortjes. Sjoe, jongen, ik gloei helemaal. Het niet te gelopen. Je met de muziekboulevard tussen 12 en 2 uiteraard. Dank aan Maurice Mulder. En het is even na uur, tijd voor Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En tegenover mij, Albert Jan Vos. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, live vanaf uh, het Gasthuisplein. We zijn nu weer drie uur lang met uh, uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek. En lekkere muziek en uh, van alles en nog wat aan nieuwtjes en, uh, en dingetjes. Dus uh, we gaan lekker weer drie uur live uh, tegenaan. En we hebben weer veel. We hebben ja. heel ja, veel. Ja, ja. Want ja. morgen is het rondje dorp.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 En we maar, hopen dat het uh, volgende week uiteraard weer uh, opgelost is. Wij hopen dat dit zo snel In het weekend worden. zie ik het niet meer gebeuren. Dus. Nee, dat hoop uh, begin volgende week. Maar terug, nee, er is zoveel gebeurd. Uh, er wordt weer gebiljard. Uh, er gaat weer gebiljard worden. Nou, Rondje dorp, zei je al. Nou, de reddingsbrigade begint weer met zwemmen. Nou, uh, we kijken nog even terug uh, op de Rob Slotenmaker Memorial van vorige week. Want dat was natuurlijk een uh, gigantische optocht van uh, mooie oude auto's.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 Ja, ja. En die uh, gaan de, van de ene café naar de andere café. Ze krijgen een routebeschrijving mee. En uh, bij elk café hebben ze een leuke opdracht. En een lekkere hapje. En ze moeten een stempeltje ophalen bij de café. Dus het bewijst dat ze er geweest zijn. Dus een soort tocht, maar dan uh, van dertien uh, stempelplaatsen. Ja, precies. Hé <laughs> hey Ron, welke cafés doen we allemaal mee morgen? Oeh, dat is een goede? Uh, Als je het even geeft, helpen we je wel. Uh, Oostee, Vier, Joy... Harlekijn, Wapen van Zandvoort. Alex, de Klikspaan. Uh, even kijken, de Lamstraal. De Yink Saloon. De Williams Pub. Uh, het, het zonnetje. Ja. En uh, Lauwen Hartje, natuurlijk. We rekenen het goed. Rekenen ja, het goed. Helemaal, goed. <laughs> helemaal goed. Maar uh, wat mogen we dan voor activiteiten uh, verwachten? Kan je daar een tipje van de sluier oplichten? Dat willen we uh, ja. weten.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 It ain't. Zandvoort op zaterdag hoor je de single van Flash en The pen en The Midnight Man. Nou, er wordt vanmiddag weer gevoetbald Albert-Jan. Ja, wat, welke wedstrijd was het ook weer? Ja, tegen Monnikerdam spelen vandaag en we spelen uit en we gaan eens even kijken of wij contact kunnen krijgen met, uh, met Joop van Es. Dus even ja. kijken hoe het, uh, hoe het daar is, want volgens mij zitten we zo'n beetje aan het begin van de wedstrijd. Ja. Oké, okay. komt hij aan. Komt hij aan, hoor ik. Nou oké. Okay. Dus uh, Joop, Joop van Es als het goed is, uh, nu in de uitzending. Goedemiddag Joop, goedemiddag Joop. Goedemiddag Rob, ja. Goedemiddag, op en uiteraard luisteraars... ...vanuit uh, een benauwd monnikendam... ...mag ik wel zeggen eigenlijk... ...bewolkt en warm, dus... het uh, film ziet er erg goed uit, het is wel eens anders geweest... ...als we hier speelden, dat ziet er erg goed uit... ...natuurlijk begin van de stad ook een beetje... Uh, ...en die zou oorspronkelijk... ...in de sterkst mogelijke opstelling gaan starten... ...maar uh, Bas Kalas heeft zich... ...tijdens de opwarming heeft hij zich geblesseerd... ...aan zijn ja, hij is al erg... ...de zuur dus uit voorzorg speelt hij niet... ...voor valt in uh, Michael Roesler... ...die vorig jaar bij Zandvoort is gekomen. Die krijgt nu een, uh, dus zijn uh, uh, basisplaats. Oké. Okay. Uh, uh, ja, heeft nog geen punten kunnen pakken in de eerste wedstrijden. Zandvoort 1, dat weet je in de eerste wedstrijd tegen HCC in een helder werd het 0-0. Dat was één punt. Vorige week uh, kansloos verloren thuis tegen CSW met 1-4. En uh, nu moet Zandvoort gaan pakken, willen ze nu al niet in de problemen gaan komen...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 doe Gold en Neverladder slippen wij snel naar Javres. Jab. Tweede minuut. Eerste avond van SV Zandvoort. De eerste bal van Nijzerberg wordt toch afgeketst. Maar Maurice Mol kon erbij komen. En half Zandvoort aan een 0 1 voorstond. Uh.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 In het kader van de kerkpleinconcerten van Classic Concerts treden Servaans Jens Jessen op de contrabas, Menji Han op piano en Kurt Bertels op saxofoon en Dirk Herten op piano. Zij treden daarop. Zij zullen werken van onder andere Paul Creston, Frederik Chopin en Alexander Klas Klas, Klasunov ten gehoorde brengen.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 de protestantse kerk aan het kerkplein te gaan. Oké, okay, iedereen is van harte welkom natuurlijk. Zodraad gaan we het hebben over biljart, want het seizoen gaat weer beginnen in Haarlem. En Café Amsterdam, die biljart ook lekker mee. Nou, daarover straks veel meer bij Zalvert op Zaterdag op CfM Zalvoorts. Eerst weer wat muziek. Hier is het goede doel. En je kan veel beter zwijgen. Wat ik van je wil en hoe ik het bedoel Je kan vertellen hoe ik het vader in om je mond, de licht vol op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan wel merken hoe je bekijkt Wat ik van je denk, je ogen steeds verdwijven Je kunt wel voelen hoe ik om je dat ik van jou Waar voel ik nu bleef, maar ik kan veel beter zwijgen Beter zwijgen. Ik kan wat zeggen wat ik kan verzoen, wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan me raden wat je zegt, zal als ik je vertel en dat ik van je maar kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je allemaal naar te kijken tot ik alles van je weet met alle mensen weer mensen die je toch vergeet? Wil jij allemaal naar te wennen tot je ook iets in me ziet? Kan je je ja. leren kennen, maar misschien wil jij dat nee. niet? je wil en ook nog wel wanneer, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan me merken hoe ik je bekijkt wat ik van je denk, je ogen is steeds fijn Je kunt wel voelen hoe ik om je geeft, dat ik van je hou, waarvoor ik nu nog weet Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan veel beter zwijgen Oh, je kan veel beter Het blijft toch altijd lekker, hè? Het muziek van het goede doel, je hoorde dit maar al Je kan veel beter zwijgen Uiteraard zo uit de jaren 80 afkomstig wat het is juist over het biljart-driebandencompetitie gaat weer van start. Of is weer van start ik gegaan. Is van start gegaan ja. Ja. En uh, in de studio aanwezig Louis van der Meij. Goedemiddag, Louis. welkom. Heren, Ja, uh, hartstikke leuk dat ik er ben weer. En uh, ja, ik ga even wat dingetjes ja, vertellen. Vertel. Want we uh, zijn vorige week weer begonnen. Vorige week zijn we begonnen en we hebben vorig jaar iets afgesproken. Tonaris heeft iets afgesproken tijdens het uh, Kika Gala. Wat jullie. Ja, waar uh, wij, uh, tijdens de 24 uur uitzending ja, van CFM, ja zeker. Ja.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 Maar geweldig ja, ja. dat ik jullie dat op deze manier... Ja, en, uh, ja terug goed. Kunnen doen. en misschien kunnen we nog andere leuke dingen... Kijk, het hoeft niet alleen de biljart wij, wij willen die pot zo vol mogelijk hebben. Ja, dus we gaan ook misschien nog wel andere dingen organiseren. Want ik dacht, als je het alleen moet hebben van de missers tijdens de wedstrijden... Dan, uh, ja, maar het was, dan, dan was toch uh, donderdagavond je... al uh, 40 euro in de pot. Dat bedoel ik. Maar Want... de, de tegenpartij maakte hopelijk dan de, de missers. Nou, kijk, we, hebben onze tegen... we vragen al onze tegenstanders ja. of die ook mee willen doen. En... Uh,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 Ja. Nou, ik uh, zei de gek. En dan hebben we. Uh, nou, de Belgen hadden wel. Ja, en uh, Dick Pronk. Dus, uh, ook wat oudere man, maar een heel goede biljard ah, Oké. Okay. Dus we hebben dan gewoon een vrij uh, in de basis een sterk team. En uh, hoe lang. Jullie spel hebben we nu uitgespeeld, dus volgende week spelen jullie thuis. Ja, en nu spelen we. Nee, we. we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 wat extra ja. bij komt. Ik, denk, ik dacht er net aan. Hé, hey, dat is misschien best wel leuk om het even ook op de radio te melden. Wij ieder, zet... Iedere keer als jullie wat hebben, Louis, kom gewoon naar ons toe en uh, wij uh, melden het. Wij Gaan, we meld het op de radio. Dus. Gaan we doen. Gaan we doen. Oké, okay. hartstikke, hartstikke voor bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan. En ik wens je veel missers. Ja. <lacht> ja als ze ja, maar wel winnen, dan. Ja, oké. Okay. <lacht> wat, wat klinkt dat weer gemeen? hè. Zo. Tjonge, joh. <lacht> dat was Albert Jouw Vos die deze uitspraak deed. <lacht> ja, dat ben ik ook helemaal veranderd. Hey, Patrick Sweezy. Hij is uh, afgelopen week overleden. Maar we hebben een plaatje van hem, hè? Toch? We er een praatje, ja. ja, be my little baby.